De klok van 11. DJ JK. Ook lekker nu er nonstop in de mix. Zak achterover. Pak een drankje. Of schuif de stoelen en tafels aan de kant en maak een dansje. Het kan allemaal. Zet hem in de auto wat harder. Blaas je boxen van je computer op. Just do it. Just see it. Tot 12 uur. Jou, ja, 169. Dit. We'll yeah. yeah. Hetzelfde, zie je dan. DJ Dion Sydney behind the Wheels of Steel. En ja, wil je weten wat hij heeft gedraaid? Nou ja, hier komt hij dan eventjes. in volgorde van de eerste plaat: x versus John Dalbeck. Watch the Atom Sunrise in de DJ Dion Sydney mashup. Gevolgde Armin van Buren. Broken tonight. Hardwell heeft hem onder andere genomen. Krovenetics featuring Quintino. Can't get enough. Kom ook nog voorbij. Just the Funky One, it's the music in the Bingo Players remix Tim Berg, Alcoholic, in the Dimitri Vegas and Like Mike remix Club Sounds, Pacman, ja je herkent het soundje wel In the Dirty Dutch remix Ja, en net die platen, Inaya Deja Vu Helemaal lekker In de Dion Sydney Dirty remix Nou een nou, op plaat in een nieuw jasje, dominator. Dit is ie het. Tot 12 uur. Hou me aan.